Ja, ja. En u bent live verbonden vandaag met de CFM Zandvoort. En wij zenden vanavond de raadsvergadering uit. Er is momenteel een schorsing gaande en we verwachten dat die zo rond tien over negen, kwart over negen weer opgepakt zal worden en dat men weer verder gaat. En dan gaan wij natuurlijk weer uh, voor u terug naar het raadhuis. Maar tot die tijd blijven we nog even gezellig muziek luisteren. Thank What a time In de eerste termijn van de Raad is door D66 een drietal vragen gesteld aan de afzonderlijke leden van het college. Op grond van artikel 169 van de gemeentewet eh, is het college en elk van zijn leden afzonderlijk verantwoordingsschuldig aan de Raad over het door het college gevoerde bestuur. Mondeling of schriftelijk kunnen de eenlichtingen gegeven worden, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. Gelet op de vragen die gesteld zijn die niet, eh, en die het openbaar bestuur raken... en niet in strijd zijn met het openbaar belang... verzoek ik de leden van het college alle afzonderlijk antwoord te geven... op de vragen die gesteld zijn. En dat is, wil elk lid van het college, inclusief de burgemeester... verklaren wat die standpunt was in de beslissende collegevergadering... over het hoge beroep. Twee, willen wethouder Berens en wethouder Bluis verduidelijken... om waar ze beide binnen één week van standpunt zijn veranderd... En drie, welke nieuwe inhoudelijke feiten waren hier voor aanleiding? In de eerste termijn eh, zijn er geen interrupties geweest... behalve één verhelderende vraag na het betoog van ieder. Ik verzoek u ook het college op dezelfde manier die ruimte te geven... en ik sta er halver geen interrupties toe. Wethouder Vrij, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Uh, ik uh, heb een vraag ontvangen van de heer Van Marlen... En die vraag uh, die betrof wanneer was ik op de hoogte van het feit van de schenking. Dat was op vrijdag 3 augustus. Een tweede vraag is wat was mijn standpunt ten aanzien van het hoger beroep. Mijn standpunt is helder verwoord in het collegebesluit... en wil zeggen dat ik voorstander was van het hoge beroep. En ik moet u zeggen, ik, ik, uh, ik verkeer wat in een dilemma. Want dit is het antwoord op de vragen en daar zou ik het bij kunnen laten... Maar er moet mij wel iets van het hart. De manier waarop u zojuist uw betoog instak... de manier waarop u aangaf dat u meteen antwoord wilde zonder schorsing... vanuit de veronderstelling dat wij dan eerst onze antwoorden zouden moeten afstemmen. De manier waarop u dat bracht, dat, dat gaf mij ook veel negatieve lading... En, en dat, dat wil ik toch even gezegd hebben. Want als u het hebt over spelregels en hoe we hier met elkaar omgaan... Eh, dan vind ik zo'n basishouding daar niet bij passen. Dan vind ik dat het college de ruimte moet worden gegund... om ook een schorsing te vragen en met elkaar te kunnen afstemmen. En niet vanuit het negatieve, maar vanuit het positieve. Dus kort in antwoord eh, op uw vragen, vrijdag 3 augustus... Het collegebesluit hoger beroep, daar heb ik eh, mee ingestemd. En ik hoop eh, nou ja, dat we naar de toekomst toe... inderdaad betere spelregels met elkaar kunnen gaan uitoefenen... zodat we op een positieve manier en op een respectvolle wijze... met elkaar kunnen debatteren. Dank u, voorzitter. Dank u wel, wethouder Verheij. Nee, ik kijk de linker. Nee. wethouder Bluis ja, aan u het woord. Ja, dank u wel, uh, Voort, mevrouw de voorzitter. Um, ja, Ik wil allereerst ook naar de heer Van Marlen. Ik heb meerdere malen met de heer Van Marlen gesproken. In, uh, gewoon in gesprekken over deze situatie. Ik heb hem alles uitgelegd. En het verbaast me dat de uitleg die u nu geeft... een hele andere is als dat ik u ooit verteld heb. Dus dat verbaast me echt de zeerste. Ik heb u exact verteld hoe het gegaan is. Dat wij ingelicht zijn, heel laat zijn ingelicht. Ik kan het nog bewijzen. Ook ik kan u nog een mailwisseling laten zien die ik naar de burgemeester in het weekend heb gestuurd. Daarover dat we heel te laat zijn geïnformeerd. Dat is u ook kenbaar gemaakt, want we hebben op die vrijdag een vergadering kregen we, waarin dat is uitgelegd. Waar is ook gezegd: ja, we zitten eigenlijk met een dilemma, want daarna werden de fractievoorzitters meteen bij elkaar geroepen. Dus we zijn inderdaad heel laat ingelicht. En inderdaad, dat is. Heb ik u allemaal precies verteld. Ik heb u alle momenten ook verteld. Dat ik eerder ingelicht had moeten worden. En dan zit u nu een verhaal te vertellen. Alsof u op de gang allemaal had kunnen weten. Het is net een film die u vertelt. Maar dan is dit is al één serie geweest. En nu gaan we twaalf afleveringen. Ja, we moeten door met die serie. En u maakt er weer een nieuwe serie van. En dat u mij dus in gesprekken met mij dat zo zegt... en nu mij vervolgens nu absoluut niet meer vertrouwt... gewoon een motie van wantrouwen tegen mij indient... want, want zo reageert u... daar heb ik echt grote moeite in. Als u, dat vindt, dat wij, als u denkt dat politiek zo werkt... dat politiek dus een misdrijf is... want zo brengt u het hier... dat stoort mij erg. Heel erg zelfs. En het standpunt van het college ten aanzien... van het hoge beroep... Tuurlijk, deze wethouder was z'n koenis op het dossier... wist donders goed... Wis donders goed dat er een bepaalde druk op de heer Berendsen zat als het om dit dossier ging. En vanaf het begin, heb ik, dat heb ik ook verteld... de eerste gesprekken die we hebben gevoerd... die hebben we gevoerd in samenspraak ambtelijk met de advocaten bij. En dan was vanaf het eerste moment duidelijk dat we in beroep zouden gaan... Alleen we wisten niet de mate waarin we in beroep zouden gaan. Maar we hadden ook het voornemen, we wisten dat als we in beroep zouden gaan... dat het zou leiden tot meer procedures, daarna veel meer. Dus zei de portefeuillehouder, laten we ook kijken of we op consensus kunnen sturen... En dat zijn de gesprekken die we hebben gevoerd met die partijen. Dus de gesprekken die we met die partijen hebben gevoerd... was om te kijken of we toch consensus konden krijgen. Maar het stond al vanaf het begin. En zo zijn de gesprekken geweest. En uiteindelijk heeft dat tot een eerste besluitvorming geleid. En dat, dat was de besluitvorming die u heeft gehad. Op die vrijdagavond, toen u als raad bij elkaar bent geroepen... waar het tegen u gezegd is, let op, we willen in beroep gaan... maar we willen het ook een kans geven... Dat is u ook allemaal medegedeeld, dus zo is het gegaan. En als ik dan het verhaal hoor, wat u nu zit te vertellen... Ja, dan wordt het echt een, een hele spannende film. Met een bed en een good guy. Nu voelt zich de good guy, maar u zit gewoon iets te vertellen wat niet klopt. En dat staat ook niet in het rapport. Dus ik, ik, ik heb echt grote moeite mee de manier waarop u ons, ons benadert... en ook zeker wat mevrouw Verheijs zei... Dus dit is volgens mij de feiten. En als u mij niet gelooft, dan moet u mij gewoon tegen mij zeggen... ik geloof, u zit te liegen. Maar ik zit niet te liegen. Ik heb u alles verteld. Van tevoren heb ik u al verteld. En het komt nu met hele andere verhalen. Dus ik hoop dat ik op deze wijze nogmaals heb uitgelegd... hoe ik met collega Berensen dat heb gedaan. En dat, die, dat, al, dat, dat de partij OPZ dat anders had moeten aanpakken... en dus wat ik gezegd heb, dat heb ik gezegd. Dat is allemaal gebeurd. Daar neem ik ook niks van terug... Maar ik zit hier wel inderdaad om met mensen samen te werken. En wat dat betreft heb ik wel degelijk de vertrouwen in de heer Berendsen. En dat heb ik kunnen constateren, omdat ik het proces met hem heb doorgelopen. Dus we, we hebben inderdaad geen ander overleg gehad. En we hebben nu ook geen ander overleg met elkaar gehad. Dus als u in de politiek zit, moet u ook op vertrouwen willen sturen. En niet alleen maar op wantrouwen. Dank u wel, wethouder Bluis. Wethouder Berendsen. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik heb uh, allereerst een vraag gekregen van uh, mevrouw Koper... waar ik graag op wil reageren. Van uh, wethouder, heeft u daar wat van geleerd? En het antwoord is natuurlijk ja. Natuurlijk heb ik hier veel van geleerd. Heel veel van geleerd. Uh, ik heb al eerder, uh, zeg maar op 8 augustus, bekend dat ik fouten gemaakt heb. Uh, die betreur ik uiteraard in hoge mate... Uh, ik heb toen al aangegeven van, uh, van uh, ook uh, in de vorm van een excuses die ik gemaakt heb aan de samenleving. Uh, en ik denk niet dat het zin heeft om dat nog een keer weer te, te doen. Maar dit zal mij nooit weer overkomen. Dat is een ding wat zeker is. Dan op de, alle aantijgingen van meneer Van Marlen. Meneer Van Marlen, ik heb grote moeite met u. De aanvallen die u doet op mijn integriteit, en niet alleen op mijn integriteit... Maar ik zou u zeggen willen van luistert u het radioprogramma van anderhalve week geleden nog eens een keer weer terug? Ook op derden, dat is gewoon, daar heb ik geen woorden voor. Laster en smaad die u gewoon tijdens een radioprogramma uitspreekt, niet alleen ten opzichte van mij, maar ook ten opzichte van anderen, dat is een raadslid onwaardig. En wat dat betreft moet u nog maar eens even goed artikel 6 van het uh, reglement lezen van hoe men met elkaar omgaat. Want dat is gewoon niet integer. Als u dus iemand roept die niet integer is, dan zou ik zeggen van meneer Van Marlen, kijkt u nog eens even goed in die spiegel. Ten aanzien van uh, de gang van zaken. Ja, we hebben vanaf het allereerste begin, net zoals meneer uh, Bluis ook aangeeft, hebben wij gezegd van ja natuurlijk gaan we in beroep. Alleen laten we nog wel eens even proberen om te kijken... van of wij op een minderlijke manier de zaak kunnen regelen. Want wat is het effect van weer opnieuw een hoger beroep... dat er weer opnieuw allerlei zaken worden aangekaart... ook in relatie tot zeg maar, de zaak van meneer Demps. Dat waren zeg maar, zaken en overwegingen waarvan wij toen gezegd hebben... van laten we eens even kijken of we twee parallele trajecten kunnen bewandelen. We gaan in beroep... Dat staat boven, uh, buiten kijf. Maar laten we in de tussentijd wel kijken of we zeg maar, met partijen tot een bepaalde overeenstemming kunnen komen... om te kijken van of we het op een minderlijke manier kunnen schikken. Dat is helemaal geen gedraai. Dat is gewoon een zakelijke optie die wij gekozen hebben. En in die zin hebben we ook gesprekken gevoerd met enerzijds um, zeg maar de Watertoren-CV... en anderzijds steeds met alle drie de architecten samen in gezelschap van de beide zeg maar, portefeuillehouders, meneer Bluijzer, Secundus en ik als primus op het, het dossier... en in de aanwezigheid van... Uh, en de projectleider die steeds bij het project betrokken is geweest... en een tweede ambtenaar die, hij uh, zij juridisch geschoold... hij zij in het gebiedsteam werkzaam was geweest. Daar is volgens mij helemaal niks mis mee. Uiteindelijk uh, ben ik op 3 uh, um, um, augustus... Uh, heb ik zeg maar mijn portefeuille neergelegd voor het Watertoorplein. En ik meen dat op 6 augustus de beslissing is genomen, de feitelijke collegebesluit is genomen, dat er alsnog, of liever zegt dat er beroep aangetekend wordt. Niet alsnog, maar dat er beroep aangetekend wordt. Ik heb daar niet bij gedraaid, want u vraagt mij van, uh, staat er dan ergens dat minderheidsstandpunt? Ik was daarbij, volgens de afspraak zoals wij die op dat moment gemaakt hadden binnen het college, was ik bij dat besluit niet aanwezig. Daar wilde ik bij laten. Dank u wel. Burgemeester Meijer. Dank u wel mevrouw de voorzitter. Het mooie is dat een installatie mij welkom heet. En dat doet me goed. Ja. Uh, mevrouw de voorzitter, leden van de raad. Het is niet vaak dat ik dit zeg tegen inwoners of tegen raadsleden. Maar ik zeg het wel eens. Ook al heb ik dat beeld niet en dat imago niet en toch doe ik het. Ik stop soms een discussie op het moment dat ik het gevoel heb dat wij niet meer in een dialoog zitten of wat dan ook... en ik toch niet de ander kan bereiken of de ander kan beïnvloeden. En dat is misschien wel vergaand, maar soms moet je dat doen... om te voorkomen dat je datgene gaat doen wat een ander mogelijk aan het doen is. Dan zeg ik helemaal niet dat dat bewust of onbewust is. Soms ontstaan dingen door welke reden dan ook... en dan kun je elkaar niet bereiken... En wat ik constateer is dat vanuit D66 een reconstructie wordt gemaakt van hun feitencomplex die niet gebaseerd is op enig onafhankelijk onderzoek of wat dan ook. Daar zitten aannames in, er zitten bovendien ook een paar veroordelingen in en ik ga daar niet in mee. Nog wil ik allerlei waardeoordelen daarover uitspreken, daar pas ik voor. Want wij hebben, dat heeft u een aantal mensen horen zeggen... een aantal spelregels, hoe wij met elkaar omgaan. En, zoals ik heb gezegd, het heeft dan ook geen zin... om in die mix van allerlei feiten of aannames... op detailniveau te gaan wegduiken, want daar kom ik niet uit. En zo wil ik niet met u omgaan. Dat is de essentie. En ik werp ver van mij, heel ver van mij dat ik een baantjesjager ben of wat dan ook. Al die suggesties die erin zitten, werp ik van mij. En als deze raad vindt dat ik dat wel ben... dan hoor ik dat graag ook. Ook in het openbaar debat. Want wij zijn onderdeel van een democratisch stelsel... waarin dat ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. En integriteit voor u allen is een containerbegrip. De wet financiering politieke partijen is een containerwet. Die biedt... Totaal geen handjes en voetjes om iets aan te doen als gemeente. Zeker niet als dat er buiten is. Dus de context is in die zin relevant. Daarmee laat ik de discussie aan u raad. Want daar hoort u op dit moment. Het college heeft een motie uitgevoerd op uw verzoek en een rapport geleverd. En ik ga niet terug in de tijd. En dan kunnen we het hebben over sportwedstrijden, sportmentaliteit of een film. In mijn beleving zitten en werken wij hier voor onze prachtige gemeente Zandvoort. En ja, daar worden fouten gemaakt. Ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. En ja, daar moeten we elkaar stevig op aanspreken. En in mijn beleving is dat gedaan en hoor ik dat ook terug op de straat. Want ik leef niet in een niemandswereld. Ik loop ook tussen de mensen. En ja, dat vergt ook uitleg. En ja, die verantwoordelijkheid hebben wij met ons allen daarvoor. En die lessen die erbij horen... die zijn we aan het trekken met z'n allen. Want dat is wezenlijk. Je kunt het hebben over wat is hier gebeurd. Welke stap betekent dat? Dan kun je ook nog van mening verschillen over de maatregel. Maar er hoort wel respect voor elkaar standpunt bij. En de lessen die wij aan het doen zijn is dat... In de werkgroep Lerende Raad is er inmiddels op mijn verzoek een leidraad neergelegd... hoe we ook met dit soort zaken om kunnen gaan. Want daar ben ik mee in en aan het verdiepen geweest. Want ik kijk terug om te kijken wat kan anders. En ik doe dat vooral om ons verder te helpen. Want dat zijn wij verplicht aan onze samenleving. En ja, u heeft gezien dat wethouder Berense uit die besluitvorming is gehaald... En ja, nu zegt het rapport, dat mag iets genuanceerd worden... terughoudend opstellen en het college heeft die conclusie onderschreven... en voert die ook uit. En wij gaan als college ook bij nieuwe projecten een bredere scan doen. Een analyse maken, waar zitten de kwetsbaarheden per portefeuillehouder? En maken we inzichtelijk, is dat verstandig of niet? Dat soort lessen doen we in de dagelijkse praktijk. Wij hebben het er dus over. En ja, wij gaan graag met de Raad het traject in om de code die er is, meer handjes en voetjes te geven. En nog meer ons eigen te maken, zodat we daar dit soort dingen kunnen voorkomen. Al die aspecten zitten daarin. En ja, daar waren we mee begonnen, meneer Van Marlen. Weet u nog de 24 uur? Daar stond een trainingsonderdeel... wat feitelijk de start was van dat hele traject. En ja, daar is over nagedacht. En ja, daar kwamen we tot een hiccup. Dat kan. Maar wel constaterend met z'n allen en dan ook weer de schouders eronder. Want dat vereist deze samenleving van ons allemaal. Wij staan hier voor het belang van Zandvoort. Met elkaar. En daar moet je ook de verantwoordelijkheid durven te hebben... om naar van mening te verschillen en soms die punten te zetten. En dat hoor ik ook breed terug in deze raad, dat dat zo is. Dat u zegt, die lessen leren wij daarvan en wij leggen die verantwoording af. Dat is de essentie. Mevrouw de voorzitter, dank voor deze mogelijkheid. Dank u wel. Dan gaan we over naar de tweede termijn van de raad. Uh, ik zie al wat vingers, maar ik wil op voorhand wil ik even. Uh, een, er zit toch een bepaalde lading en emotie in werk bij uh, een aantal van u. Ik wil u wel verzoeken om het niet persoonlijk te maken, niet op de man en het woord. Via de voorzitter, graag. Dat zijn een van de spelregels voor vanavond. En ik word zover... Ik ga even nu rondkijken voor de tweede termijn. Dezelfde voor allemaal, prima. Ga ik het rondje vanaf rechterzijde. De heer Hendricks, VVD. Ja, voorzitter, eigenlijk heb ik ten opzichte van wat ik tijdens de commissie heb gezegd... en net in de eerste termijn niet heel veel toe te voegen. Behalve dat ik graag de woorden van de collegeleden uh, wil onderschrijven... en uh, blij ben met hun uh, toelichting. Dank u wel. De heer Hermsen, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben heel lang nagedacht <kliek> over hoe we dit zouden verwoorden. En uh, ik vind dat de heer Van Marlen dat uitstekend heeft gedaan. Uh, het was een, uh, een, een emotioneel betoog en dat constateren wij ook. En wat, wat ik daaraan wil meegeven... is dat het, het lijkt een beetje potverwijten ketel op dit moment. We horen wat over films, we horen wat over misdrijf... Politiek is geen misdrijf. Politiek is een mooi goed, dat is een democratisch goed. Dat doen we met z'n allen. En wat me dan hierin opvalt... is de wijze van strategische verhulling. Dat noemen we in het management ook wel een hele mooie manier... om te verhullen wat we eigenlijk willen zeggen. En eigenlijk willen we zeggen, met z'n allen... hier moeten we wat van leren. Maar dat doen we niet. We luisteren eigenlijk alleen maar naar hetgene wat negatief wordt opgesteld. Of in ieder geval in het oog van het college op dit moment. En zoals ik ook hoorde van meneer Hendricks in de ogen van de VVD. Wat wij doen in deze raad... is niet leren van onze fouten. Dat doen wij gewoon niet. Er wordt gerefereerd aan de gedragscode... maar de gedragscode is eigenlijk ernstig fouterd. Er staan allerlei dingen in... over hoe we met elkaar om moeten gaan... en hoe we de schijn van belangstelling moeten voorkomen. Maar, zegt het het ping en de burgemeester die erover gaat... ja, het spijt ons zeer. We hadden die eigenlijk moeten updaten. Nou, dat ben ik ook wel uh, van standpunt van... Er is een uitgebreide toolkit op de VNG over hoe je dat zou moeten doen. Dus ik zou zeggen, leren de raad, neem hem mee. En daarnaast wil ik hier toch nog wel even wat zeggen. Ik hoorde de heer Bluis ook nogal zeggen over, over gesprekken die wij hebben gehad... in de informele sfeer. En wat ik in de informele sfeer ook hoor, en ook naar uh, de borrels hier... en dat vind ik, altijd, ik vind het altijd heel vervelend om informeel zeg maar, uit de school te klappen... maar ik weet dat de heer Kramer van OpenZ dat ook wel eens heeft gedaan... Wat hier gebeurt voorzitter, informeel voorzitter, is best van een probleem. Voorzitter, Als dit gezegd wordt, dan hoor ik graag wat ik dan gezegd zou hebben. Want dit vind ik echt een aantijging en je pas ik voor. En wat mij betreft trekt hij zijn shirt over zijn kop en komt hij niet eens u wel, op de reservebank. Dank u wel, dikra. Ik ja. uh, moet zeggen dat het ging, het ging goed. Um, ik uh, zal het niet zo strak houden. Ik zal best hier naar een interruptie uh, toestaan. Maar ik wil u wel graag opletten hoe u ook met elkaar het debat voert. Zeker. Dus meneer dus... Hermsen... Um... Ja, nee. ik weer gewoon naar een feit. Hè. Dat is gewoon in de raadsvergadering is dat genoemd. Dus wat dat er gaat, is dat niets nieuws. Uh, uh... Er wordt, wordt gesteld dat de heer Kramer uh, zeg maar lekt uit informele gesprekken... die vertrouwelijk behoren te zijn na een nee, gemeenteraad. Nee, nee, ik heb het niet over vertrouwelijke gesprekken. Ik heb het over gesprekken die informeel gevoerd zijn tussen D66 en OPZ. Daar refereer ik aan. Dus ik heb het niet over vertrouwelijk of vertrouwelijke schending of iets anders. Het gaat even zeker over... Meneer Hermsen, volgens mij heb ik u gevraagd om een keer een bakje koffie te drinken. Maar u ja. bent er beroerd om een afspraak met mij te maken omdat u het te druk heeft. En uw politieke carrière op een laag pitje heeft staan in verband met uw verbouwing. Dus ik had ja. graag dat kopje koffie met u willen drinken. En dat heb ik wel met meneer Van Marlen Hoorzitter, gedaan. En ik maak u dat... ernstig aan. Ik wil graag een schorsing met de heer Kramer nu. Dit vind ik van dusdanig persoonlijk van aard en... dat ik dit echt heel vervelend vind. Want mijn persoonlijke situatie doet er totaal niet toe. Of ik op een uh, politiek laag pitje sta, ja of nee. Dat heeft er totaal niks mee te maken. En Wat ik privé uitvoer, dat doe ik privé. Dus ik wil graag nu even vijf minuten schorsen. Met de heer Kramer. Of hij moet nu gewoon zijn excuses aanbieden. Nee hoor, ik heb maar geen ik behoefte kan... om met ik... u te schorsen. Ik heb ook Heeren, geen behoefte om uw excuses aan te bieden. Weet hoor, wat u dan doet, heren, meneer Kramer. Heren. Ik begon mijn betoog, uh, of tenminste de tweede ronde, met het feit dat het. Uh, niet persoonlijk moest zijn en dat er gesproken werd via de voorzitter. Op grond van dat argument schors ik de vergadering voor vijf minuten. There is most I see. Not a cloud in the sky, got the sun. Won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially. We hebben elkaar gesproken en de heer Hermsen was bezig aan zijn tweede termijn. Ik weet niet of hij ondertussen klaar was. Excuses. Dat nee, even nee ik was niet klaar. Nee, Ik heb <grijg> ondertussen ook vernomen Vervolgt dat ik u. geen, uh, geen excuus krijg van de heer Kramer. Nou, dat is jammer. Ik, uh, ik wens niet op die manier verder te gaan in de discussie met de heer Kramer in dit uh, opzicht. Um, mocht u weten waarom ik in ieder geval op een, uh, op een laag, of wat lager contact had gehad... is dat ik een longontsteking heb gehad... Ik vind het wel even fijn om dat even te melden, dat dat het, het geval is. Dat geeft ook wel weer aan zeg maar, hoe snel mensen aannames maken in het proces. En hoe snel dat, dat die sfeer zeg maar, fysiek kan zijn in zo'n organisatie als deze. Informeel ook. Ik, ik snap wat u bedoelt, maar ik probeer toch even uit te leggen hoe wij dit ervaren, dit proces. En het proces is dat je eigenlijk, en dat is iets wat het publiek natuurlijk nooit weet en de burger niet weet... Um, en, en dat is eigenlijk ook wat ik wilde aangeven. Op het moment dat je een informeel gesprek hebt met elkaar... dan verwacht je vaak dat het binnen de binnen kamers blijft. En dat is in het geval bijvoorbeeld uh, wat de heer Bluis ook... die haalt dat aan. En wat je nu merkt, zeker in de situatie waar we nu in zijn gekomen... is dat er informeel van alles en nog wat wordt gezegd over elkaar. Naar elkaar, door elkaar naar de wethouders toe, over de wethouders, wethouders over elkaar... over keuzes die ze gemaakt hebben, over dingen die onhandig zijn. En dat is de reden waarom D66 zegt, tot hier en niet verder. Het is niet alleen een stukje over integriteit... het gaat ook over de, de manier waarop we elkaar inderdaad in de Raad aanspreken. En die gedragscode, die zegt wat. Hij is verouderd, maar hij geeft wel aan hoe je met elkaar om moet gaan in dit soort gevallen. Dat de heer Berendsen uh, een knieval heeft gedaan, dat hebben we beaamd. Dat hij geleerd heeft van zijn fouten, daar zijn we blij mee. Vindt het politiek een verstandige keuze om te blijven zitten? Nee. En daar is het ook alles wat we zakelijk over kunnen zeggen. Persoonlijk zou ik het nooit doen. Ik heb een, een, en daarom wil ik het ook wel aangeven... ik heb een gemeentelijk monument. We hadden in uh, bestemmingsplan Zuid... Uh, was vorige raadsperiode, kwam het ter sprake. Toen ben ik naar de Griffie gegaan. Zei: ja, Mijn huis staat er ook in. En ik heb wel een gemeentelijk monument. Daar wordt wel het een en ander over geschreven. Kan ik daarover stemmen? Nou, zegt de Griffie, het lijkt me niet verstandig te doen... op het moment dat het uw huis betreft... Dat geeft even weer, zeg maar, hoe je met integriteit om moet gaan... en hoe je zelf denkt, dit is niet handig om te doen. Dat je dan niet op je netvlies heeft staan... ja, we kunnen gewoon niet onderkennen. Het is gewoon een feitere laas uit het Bing-rapport. En luister daar dan naar. Luister dan niet naar uh, als, wat u in uw ogen aantijgingen vindt... maar wat er gewoon feitelijk staat. En feitelijk staat er gewoon, dit had je gewoon op je netvlies moeten hebben... En dat hoor ik de heer Binnens ook zeggen. Ik zou het fijn vinden als OPZ het ook zelf zou zeggen. Maar dat heb ik niet gehoord. Dat is ook een politieke verantwoording die je misschien niet dan wil afleggen. Dat is een keuze. Maar in feite gaat het naar, de, naar een essentie waar het hier om gaat. Is over hoe je er zelf in zit. En zelf hebben wij geen vertrouwen meer. In het college wat er nu zit. En de wijze waarop wij, of in ieder geval, in dit geval de partij OPZ, met elkaar omgaan. Ja, ik vind het van echt aan een laag niveau. Dank u wel. Dank u wel. De heer Van Marlen ook namens deze... Ja, de heer Van Marlen ook, ja. Um, eerst even een vraag aan uh, collega Hendricks. Die uh, heeft het over roddels en achterklap. Um, het gaat mij niet om personen. Het gaat mij om gedrag. En hoe kijkt u dan tegen de reflectie aan... Of de intenties? Dat is een vraag. Burgemeester, ik begrijp dat u hoog over antwoord. Ik vind het ook heel strategisch en verstandig. Maar wel jammer. En het bevestigt mijn gevoel... van serieus genomen worden. En ik vind het ook ontzettend jammer dat ik op deze manier aan de gang moet... Maar daarvoor heb ik vele malen geprobeerd om het correct, hoogover, één op één, formeel te doen. En ja, dan krijg je toch weer een antwoord. Hier laat ik het bij. Dank u wel. De heer Hendricks, VVD, een antwoord op de heer Van Marlen D66. Nou, niet eens in antwoord eigenlijk, voorzitter. Ik zit te worstelen met wat de heer Van Marlen eigenlijk vroeg. Want ik heb ze traag van hoe kan ik nou antwoorden, maar ik kwam niet echt. Ik begreep zijn vraag niet. Dus misschien dat hij hem op een andere manier zou kunnen formuleren. De heer Van Marla, D66. U uh, gaf antwoord dat, ik, dat u het niet eens met mijn betoog was. Tenminste, een aantal dingen. Uh, roddels en achterklap en insinuaties noemde. Dat begrijp ik niet, dat u dat tegen mij zegt. En dan vraag ik vervolgens aan u. Hoe kijkt u dan tegen die intenties of die, die reflectie aan? 5.7 uit het rapport. De heer Over het Hendrik, van de heer Berendsen. Als ik het goed begrijp uh, neemt de heer Van Marle afstand van mijn suggestie dat het roddelen en achterklap is. En voorzitter, ik heb roddelen en achterklap uh, bedoeld als uh, de, de insinuaties die de heer Van Marle maakt. En die niet door feiten uit het onderzoek worden onderbouwd. En als hij de feiten uit het onderzoek erbij pakt, die aan de kant schuift en zijn eigen insinuaties daar legt, noem ik dat roddel en achterklap. Als hij daar vervolgens argumenten bij trekt als het, dit zou, dit en dit. Nou, de heer Bluis haalde dat net een paar keren aan. Maar u gaat uit van een bepaald wantrouwen en de onderbouwingen daarvan typeer ik als roddel en achterklap. En daar neem ik afstand van, omdat ik dat ook niet vind passen in de manier waarop wij met elkaar om horen te gaan. Dank u wel. Die van Marlen, D66. Alles wat ik uit, uh, in mijn betoog heb verwerkt, komt uit het rapport. En Dank het is wel. inderdaad mijn interpretatie. Maar u zegt, u zegt, er is heel veel van geleerd. Wat is er dan geleerd als in, in, in, in die reflectie staat geen sprake van? Daar kunt u toch ook niet bij voorweg lopen, meneer Hendriksen? Daar hebben we toch niks geleerd? Ja, voorzitter, volgens mij loop ik daar ook niet van weg. Uh, ik, enerzijds hebben wij als raad wat geleerd... namelijk onze gedachtscode is verouderd, die gaan we updaten. Anderzijds heeft de portefeuille er wat van geleerd. Nou, ik heb niks toe te voegen aan de woorden die hij uh, daar net over heeft uh, uitgesproken. Ik ga ervan dat OPZ ook dingen heeft geleerd. Dat hebben ze ook in, meerdere malen in het verleden uitgesproken. Dus daarmee heeft u voor mij het antwoord op uw vraag. En... Ik constateer dat u niet nader tot elkaar komt. Dat hij geeft geen antwoord op de vraag... De vraag is, weet, wat vindt u dan van die, die reflectie... Dat is, maar dat is een tweede vraag die u stelt. U had in eerste instantie had u de vraag... wat betekent roddel en achterklap en waar baseert u dit op? U gaat hierbij verder. Volgens mij heeft de heer Hendricks daar een antwoord op gegeven... wat um, nou, niet naar uw... Geen antwoord geven is ook goed. Gevolg is. Dan ga ik over naar de heer Deen, PVV. Ja, dank u voorzitter. Er uh, is zoveel gezegd... Uh... We laten op dit moment even bij voor wat, uh, wat de PVV in de eerste termijn heeft gezegd. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw van der Veld, GBZ. Dank u wel. Nou, er is heel veel gezegd. Ik ga er niet heel veel aan toevoegen. Ik wil alleen iemand wel iets in herinnering brengen. En dat is wethouder Berendsen. Die heeft namelijk in de radio-uitzending van 28 juli op de radio verkondigd dat hij niet in beroep zou gaan. Dus er is wel degelijk een draaiing geweest. Ik weet dat hij niet graag naar het verleden wordt gekeken. Maar dit maakt wel onderdeel uit van alles wat hier vanavond besproken is... en besproken wordt. En uh, ja, ik vind dat wel een behoorlijke draai. Dus ik zou graag willen weten van de heer Berends... of hij nog weet wat hij daar gezegd heeft. En daar wil ik het bij laten en... Uh, ja, Ik heb het al eerder gezegd, uh, het volste vertrouwen absoluut niet meer in dit college. Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. De emoties lopen hoog op, maar die frustraties zitten er ook. En voor een deel heb ik in mijn betoog ook geprobeerd aan te geven waarom het ons zozeer raakt wat er hier gebeurd is. En ik herken ook een, een, een groot stuk van de emoties van D66 daarin, omdat daar feiten staan in het onderzoek waar we, op ons, waar we ons op kunnen baseren. In de discussie is het verder gegaan dan alleen feiten en ik ben het ook eens met de constatering die net gedaan is... dat we terug moeten naar de feiten... en dat we ook moeten proberen uh, te zorgen dat de aanval... in dit geval niet altijd de beste verdediging is. Maar het gaat er wel om, wat is er nu sec gebeurd? En als het gaat om, wat is er gebeurd en wat staat er in het onderzoek... dan willen we daar als raad gewoon met elkaar over van gedachten wisselen... en constateren, wat is er nu gebeurd en welk oordeel vellen we daarover? En in die zin kom ik ook tegemoet aan dat wat D66 uh, stelt... Wij als raad moeten eerst ons oordeel vellen over het rapport... en dan tegen elkaar zeggen, we gaan nu verder. Of we hebben er geen vertrouwen in, meer in. Dat is aan elke partij de individuele afweging om te maken. En dat is geen persoonlijk relaas. Uh, uh, de rode kaart uitdeelt aan een wethouder of een college, dan, dan is dat een politiek feit. Dat heeft niets mee te maken of ik niet bereid ben met iemand een kopje koffie te drinken... of dat ik hem leuk vind, maar dan ben ik het heel helder ergens niet mee eens. Nou, ik heb in de afgelopen periode ook meegemaakt dat het feit dat we die motie van wantrouwen hebben ondersteund... ook op weerstand bij andere partijen heeft geleid. Ik vond het buitengewoon te betreuren en ook dat... De gegevens zou ik graag mee willen nemen in ons les ons voor de toekomst. Want ik wil heel graag dat we met elkaar het beste voor zandvoort maken. Dat kan alleen als we op basis van zaken en inhoud met elkaar van mening kunnen en durven te verschillen. Dank u wel. GroenLinks, de heer Elkebali. Ja voorzitter, in tegenstelling tot veel sprekers voor mij ga ik me niet houden bij wat ik meer in mijn eerste termijn heb gestecht. En ga ik iets uitgebreid reageren dan in de eerste termijn. Voorzitter, ik schrik van de heer Van Maarden. Ik snap de frustraties van zijn partij, ik snap de houding oprecht. We zitten in een bepaalde wedstrijd en als een coach probeer je de schade, wanneer het niet goed gaat, te herstellen door noodgrepen te doen. Ja, er zijn fouten gemaakt, maar die fouten zijn toegegeven. Ik was er de bewuste vergadering af, niet bij, ik was afwezig, ik was zelf op vakantie op dat moment. Ik sprak met een ieder daarna, met dezelfde feiten en met dezelfde conclusies als eigenlijk in het rapport staan. Niet omdat ik een slecht netvlies heb, maar omdat ik graag het hele verhaal wil te zien. En ik schrik van deze houding vandaag. Ik schrik er echt oprecht van. De heer Berendsen heeft meerdere malen zo niet te veel of te vaak zijn excuses aangeboden op dit dossier. Gezegd dat hij ervan gaat leren. Gezegd dat het hem niet meer zou gaan gebeuren. Op een gegeven moment moet je ook iemand op zijn woord geloven en moet je inderdaad ook verder. U heeft het over integriteit... Maar u beschuldigt elke partij en persoon hier ongeveer van het niet hebben van integriteit. U gaat vandaag een stap verder. Want u steekt eigenlijk als een boze toeschouwer... tijdens een wedstrijd die niet zo verliep zoals hij had gehoopt... de middelvinger op naar iedereen ieder die het daar niet mee eens is. D66 beschuldigt mensen van corruptie en vindt het lijken op een republiek. Het zijn letterlijk woorden die ik uit de monden van die partij heb gehoord, voorzitter. Ik vraag me af waar ik in ben beland... Ben ik beland in een klucht, in een slechte film... of is dit wat wij politiek vinden? Ik vind dit geen politiek namelijk. Ik distancieer mij hiervan. Zoals ik al heb gezegd, van hoe OPZ dit heeft aangepakt... en hoe dat allemaal is opgelost, verniet niet de schoonheidsprijs. Daar zijn ze zelf ook van overtuigd. En dat hebben ze ook meerdere malen gezegd. U zegt dat burgers hier niet meer van snappen. En... Ik vind dat wat u hier doet precies hetzelfde is misschien wel als er is gebeurd met deze gift. Het vertrouwen in de politiek is namelijk bij allebei de keren flink geschaad. Op dit moment schaden wij het vertrouwen van onze politiek, schaden wij het vertrouwen van onze burger... en doen we iets wat niet in het algemeen belang is. Tijdens het presidium, waarin we hebben besloten hoe dit onderzoek eruit zou zien... heeft volgens mij geen enkele partij de vraagstelling veranderd. En elk die hier aanwezig was en ook in het presidium zat... was akkoord met de vragen die er werden gesteld. Dat uit die vragen niet een resultaat blijkt te komen waar wij op hadden gehoopt... is een tweede. Dat is aan een ieder voor zich. Er zijn inderdaad brieven gestuurd, dat heb ik ook vernomen... door bepaalde partijen met, met extra aanvullende vragen... dat die niet zijn meegenomen, is aan de onderzoeker zelf. Wij zijn hier geen onderzoeker en wij waren hier het klankbord. En het klankbord is wel degelijk gebruikt... U verwijt bij de collega's hier naast mij van het CDA dat zij niet integer zijn. Ik ken mijn collega's hier naast mij als zeer integer. Als je hen één ding niet kan verwijten, is dat, het, dat ze niet integer zijn. En dat is wel gebeurd net. Ik schrik ervan dat alle afspraken die we hebben gemaakt in het raadsprogramma gewoon eigenlijk in een groot worden gegooid. Afspraken waar u het mee eens was. Afspraken die wij nog steeds uit gaan voeren. Ik schrik daarvan. U maakt deze afspraken toch gewoon met uw volle verstand. En u vindt misschien dat er eentje is geschonden. Dat kan. Ook dat snap ik. Maar u schendt hiermee alle afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt. Afspraken die voor het algemeen van het Belang van Zandvoort zijn. En afspraken die ervoor zorgen dat Zandvoort een mooier en betere badplaats wordt. En ook de afspraken die wij met uw kiezers hebben gemaakt. Ik ben nog steeds van plan om die afspraken uit te voeren. Omdat ik het van belang vind dat die afspraken worden nagekomen voor de Zandvoorter. Het is hier niet de pot de ketel. Ik wil niet meer beschuldigd worden van een oogprobleem. Ik wil niet meer te horen krijgen dat ik wegkijk. Dat ik deze, dit, dit, dit complot niet meer zie. Het is namelijk niet zo. Ik zie geen complot. Ik ga ook nooit een complot zien. Dat is uw visie. Wij hebben een andere visie. Ik heb een andere visie. U stond erbij en u keek erna. U heeft het over de gedragscode. Ook u stond erbij en u keek ernaar. De gedragscode die wij hier allemaal hebben ontvangen... hebben we allemaal op dezelfde datum ontvangen. En ook u concludeerde op dat moment niet dat deze gedragscode verouderd is. Het is heel simpel om nu achteraf te gaan zeggen... deze gedragscode is verouderd en u heeft niks gedaan, burgemeester. Wij hadden ook kunnen ingrijpen op dat moment. Wij hadden ook toen al kunnen zien dat hij niet verouderd was. Dus dat is ons alle onschuld, Niet van de burgemeester, niet van bepaalde raadsleden, maar van een ieder in deze zaal. En dat we die gedragscode moeten aanpassen... sta ik helemaal achter en vind ik ook echt... En wanneer dit doorgaat, dit gooien van modder, dit het, alge het algemeen belang niet in ogen nemen, dan wens ik niet meer deel uit te maken van deze vergadering. Dit is de zoveelste vergadering over dit punt, over dit plein, waar we weer geen stap verder zijn gekomen wanneer er geen schop de grond in is gegaan en wanneer we alleen maar weer ruzie met elkaar hebben lopen maken. Ik pas daarvoor. Dat is niet waarom ik de politiek in ben gegaan. En dat zal ook nooit de reden zijn waarom ik politiek inga. Ik heb een paar vragen aan D66, die ik graag aan het eind van mijn betoog wil zien beantwoord. Wat wilt u nou? Waar wilt u naartoe? Hoe ver moeten we nog gaan met dit onderzoeken? Hoeveel onderzoeken moeten er nog komen? En wanneer houdt dit nou een keertje op? Wanneer gaan we nou eens gewoon verder met het besturen van zandvoort? Wanneer gaan we nou eens gewoon verder met zandvoort mooier maken? Met het algemeen belang? En tot slot, voorzitter. Ik vind de wijze waarop onze burgemeester net bejegend is... verre van de manier waarop dat hoort. En ik vind het verwerpelijk. De burgemeester en zijn inzet voor de gemeente waardeer ik enorm... De inzet van het college waardeer ik ook. Zij handelen in het algemeen belang van ons dorp. Tijd dat we dat met z'n allen gaan doen. Uw burgemeester en college hebben wat mij betreft het volste vertrouwen. Dank u wel. Dank u wel. Er zijn vragen gesteld aan D66. Die wil ik graag de gelegenheid geven om die te beantwoorden. Aan wie mag ik het woord geven? De heer Hermsen, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst... Uh, ja, het, was, het was een vermakelijk betoog, dank u wel daarvoor. Ik hoorde een aantal, die, aantal dingen die gewoon feitelijk onjuist waren... Ik, ik hoorde mijn collega, en ik heb het nog eens even nalezen nale ook, maar misschien kunt u mij aangeven wanneer wij dan aangeven dat wij het CDA niet in tegen zouden vinden. Volgens mij hebben we dat niet zo als zodanig gezegd. Maar goed, uh, u zult het waarschijnlijk beter weten dan ons. Wat wij we, wat we, wat we willen, uh, en waar wij onze handtekening onder hebben gezet, en volgens mij hebben we dat ook al meerdere malen kenbaar gemaakt is dat het raadsprogramma, en dat is nagenoeg ons verkiezingsprogramma. Daar zijn we gewoon heel eerlijk in. En dat is fijn, dat we goed uitonderhandeld En dan zijn we, daar waren we blij mee. En als je nou kijkt naar optie 1, een betrouwbaar en integer bestuur... hebben wij nu gezegd, dat daar geloven wij niet meer in. En dus trekken we onze handtekening die wij gezet hebben... op dat punt terug. En hoe wilt u dan verder? Ja, dat is ook deels aan u. Wij zullen, zoals we in de algemene beschouwing ook al hebben aangegeven... Uh, dat wij uh, kritisch zullen blijven kijken naar de stukken die er komen. En we zien gewoon een aantal dingen gebeuren... waar we het niet, zo e niet zo heel erg blij mee zijn. We zien het uh, financieel achteruitgaan. We zien een aantal moties en amendementen aangenomen en ingediend worden... wat eigenlijk de burger alleen maar geld gaat kosten op lange termijn. Allerlei vestzak, broekzakzaken waarvan we van denken... nou, dat is nogal wat. En dat is wat wij nu zien gebeuren... Maar we zien ook een, een, een aantal samenwerkingen ontstaan... Die, die, die eigenlijk niet in onze ogen zouden moeten kunnen, maar toch gebeuren. Dus ja, hoe gaan wij verder? Nou, zoals het uh, zo mooi verwoord is in de Hevensteedse Courant. Wij gaan coalitie voeren. Of uh, oppositie voeren. Als u dat wilt. Maar wij hebben wel handtekeningen gezet onder de inhoud. En de inhoud zullen wij bewaken. En als het ons niet bevalt, dan tikken we bijvoorbeeld de vingers... Zo simpel is het. Niks meer niks minder. Dank u wel. CDA, de heer Ik wilde. Sorry, de heer Wilt u een reactie geven, meneer Elgebali? Aan u het woord. Ja, er werd mij namelijk uh, een vraag gesteld over de collega's van het CDA. Dan ook is in deze. Ik heb wel degelijk gehoord dat uh, de CDA's het de integriteitsissue van mij letterlijk worden, niet let, goed op hun netvries hebben staan. Dat zijn echt woorden die ik heb gehoord. Hetzelfde wat ik heb gehoord, uh, voorzitter, is dat ik net ook hoorde dat, dat D66 uit het raadsprogramma stapte. De handtekening daaronder weghaalt. Het wordt nu gezegd dat het op één punt wordt weggehaald. Ik snap het niet meer. Het, het gaat alle kanten op. Wat, wat, wat, wat is nou echt de weg? Gaan we helemaal uit het raadsprogramma? Blijven we erin? Gaan we een punt niet meer ondersteunen? U heeft het over oppositie voeren, maar u heeft het ook over dat het verkiezingsprogramma het raadsprogramma eigenlijk is. Dus u gaat oppositie voeren tegen uw eigen verkiezingsprogramma. Ik ben heel erg benieuwd hoe u dat gaat doen. Meneer Hermsted, deze Ja, het is, het is best wel grappig om te zien hoe u debatteert. En ik snap de trucjes ook. Hè? De woorden verdraaien, meenemen en er inhoudelijk dan uh, iets anders van maken. Of, of letterlijk dan uh, uh, zaken gewoon uh, op een andere volgorde zetten... en zeggen dan dat het uw waarheid is. Um, ik zal dan nog, nog duidelijker voor u zijn. En dan moet u goed luisteren. Dan is misschien, want dan is het wel even handig. Meneer Hermsen... Wij ondersteunen het raadsprogramma gewoon niet. Klaar. We stappen eruit. Meneer Hermsen... Zo simpel is het. Mag ik u wel vragen, en dat geldt voor iedereen hier... graag niet persoonlijk, maar via de voorzitter. Nou, zeker voorzitter. Ik denk dat ik op deze manier dan wel helder ben voor GroenLinks... Dank u wel. CDA, de heer Mettes. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Het CDA die heeft, uh, als het om integriteit gaat, het uh, D66 hoogstaan. Maar ik vind het onbegrijpelijk wat u vanavond hier gepresteerd heeft.